9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. China, Zuid-Korea en Japan beginnen dit jaar nog met onderhandelingen... over de instelling van een vrijhandelszone. De hele regio zal van zo'n akkoord profiteren, zei de Chinese premier Jabao... bij een top tussen de drie landen in Peking. De economische crisis zorgt ook in Oost-Azië voor lagere groeicijfers. Volgens Jabao kan een vrijhandelszone de economie in dit gebied een nieuwe impuls geven... De economieën van China, Japan en Zuid-Korea zijn samen groter dan die van de Europese Unie. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een moordaanslag gepleegd op een vooraanstaand lid van de Vredesraad. Harsala Rahmani werd in zijn auto doodgeschoten toen hij naar zijn werk reed. De schutter is ontkomen. Rahmani was tijdens het Taliban-bewind minister. In de Vredesraad zette hij zich in voor verzoening met de Taliban... Daar is tot nu toe niets van terechtgekomen. Vorig jaar kwam de chef van de Vredesraad bij een aanslag om het leven. Hij werd opgeblazen door een zelfmoordterrorist... die zich voordeed als vredesgezant van de Taliban. De kandidaat van het CDA zijn positief... over een eventuele samenwerking met de PvdA...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 Een uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsgebouw op een industrieterrein in Haarlem verwoest. De brand brak kort na middernacht uit. Door het vuur stortte een van de zijmuren in, waarna ook het dak naar beneden kwam. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer. Eerst zonnig, vanmiddag enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Na het weekende wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. We zijn terug bij Vroege Vogels en ook deze week weer een aflevering van onze dierensoop... waarbij we een blik werpen op de webcams in de nestkasten van vogelbescherming. En als servant langs de live beelden en de hoogtepunten van de afgelopen dagen... Ja, kwamen we eigenlijk een beetje tot een bijzondere conclusie. Het is net alsof al die nestelende en parende en vechtende en broedende vogels... rekening houden met onze constante behoefte aan spanning. Ja, ze, spelen niet alleen, ze spelen niet in een paar weken hun belangrijkste troeven uit. Zo van uh, hup, overal in één keer eieren, dan allemaal tegelijk de jongen... en dan uh, de rust weer wedergekeerd. Maar zo doseren het zo lijkt het. Uh, ze lijken het bijna een beetje te regisseren voor ons kijkers. Bijvoorbeeld toen het bij de slechtvalken Knokker geblazen was was het in de Koolmezenkast, ook door de lage temperaturen van de laatste tijd, doodstil. Ja, en dat zie je dus meer. Want toen de ijsvogel zich na een korte periode van nestverkenningen... een uh, hele lange tijd niet meer liet zien... toen konden we genieten van de rondwaggelende oerkuikens. En toen het Merelnest plotseling leeg achterbleef... na het bezoek van een uh, moordzuchtige poes... u heeft misschien die... Ja, die bijzondere, het zijn verschrikkelijke beelden... maar toch eigenlijk ook weer bijzonder uh, op internet kunnen zien. Ja, toen konden we weer uh, kijken naar de huiselijke taferelen... van het steady gezin van de Steenuilen. Je moet als kijker dus eigenlijk een beetje zeppen langs die camera's. Want soms kom je ergens terecht waar echt helemaal niks te beleven is. Nee, dan is het dan dodelijk saai. Ja. Dan is het dodelijk ja. saai, maar gewoon één uh, muisklikje verder... en dan uh, spatten de vonken weer van het beeldscherm af. Je moet soms ook even geduld hebben. Ja, want op dit moment is er net uh, alsof er een tweede golf van nestactiviteiten uh, uh, plaatsvindt. Uh, want bij de Koolmezen is er nu in ieder geval één ei gelegd... Dus beetje onduidelijk te zien, maar we, we zagen de afgelopen dagen... dat vrouwtje toch heel duidelijk werken en persen. En nou ja, daar kwam een ei en daar wordt nu een beetje op gebroed. Uh, de boerenzwaluwen lijken het nu toch echt hun nest ontdekt te hebben. En de ijsvogel, die nog nooit voor een webcam gebroed heeft... maakt het nu wel heel spannend. Hij wordt nu weer bijna iedere dag gezien in het nesthol... en lijkt zich op te maken voor de ontvangst van een vrouwtje. Nou, dat is dan een van die camera's die u absoluut uh, moet blijven volgen... En trouwens, Kees, de paten van Vogelbescherming... die zei alsnog dat ijsvogels in één broedseizoen... ook meerdere nesthottes naar elkaar kunnen gebruiken. Dus uh, wie weet hebben ze de afgelopen weken wel uh, ergens anders geoefend. Ja, en ik zag net nog even gisteren... en de uh, en dacht ik, waar zijn de gierzwaluwen op hun nestkast oh. uh, gekomen? De, de, de, die camera is nu ook eindelijk online. Uh, hè, ze, ze, ze, ze spreiden het allemaal een beetje uit. Ook vogelbescherming, opeens komt er dan weer een cameraatje bij. <laughs> uh, gierzwaluwen is online en is daar te zien. Alles voor de kijkcijfers. We houden u op de hoogte. Een uh, fragment uit de oeverturen van de musical Tiptoes... van de Amerikaanse componist George Gershwin. Uitgevoerd door de New Princess Theatre Orchestra. Nou, met de geurto gaat het heel goed. Met de geurto gaat het heel goed. Gaat het heel goed. Goed. Zo is dat. Zo is dat. Nou, dit was voorlopig de laatste keer... dat u deze belachelijke quote van uh, staatssecretaris Bleker kon... horen. Nou, vooruit nog één keer dan. Komt u nog één keer? Nou, met de geurto gaat het heel goed. Met de geurto gaat het heel goed. Gaat het heel goed. Goed. Zo is dat. Eerlijk, helder, Henk. Nee, natuurlijk gaat het niet goed met de grutto. Maar door de val van het kabinet is er gelukkig een voorlopige streep gehaald door de nieuwe natuurwet van Bleker. De afgelopen maanden hebben we ons samen met Nico de Haan, ambassadeur van Vogelbescherming Nederland, boos gemaakt over de gevolgen van de plannen van eh, staatssecretaris Bleker voor verschillende vogelsoorten. En vandaag zetten we daar een voorlopige Achter. Samen met eerder genoemde Nico de Haan en boswachter Fred Schenk van het Zeeuwse landschap... is Rob Buiten naar de Westerschelde gegaan. Om te kijken wat de grote stern en de rest van de natuur daar merken van het verdiepen van de vaargul. En van het uitblijven van compensatie. Bijvoorbeeld in die o zo beruchte Bolder. We horen ze al, Fred. Ja, we horen ze inderdaad al, de grote sterren. We kunnen er ietsjes dichterbij en dan straks even het gebrom van de motor uit, horen we ze nog beter. We zullen zo meteen nog wat, wat dichter de oever op zoeken en dan, dan kunnen we de sterrens goed horen. Ook het balsen in de lucht zullen we horen. En dan gooi ik even de motor uit en dan laten we ons even dobberen. Zo, even rust. Ja, dit is even wat, wat rustiger. We liggen nu gewoon op de, op de stroom en we, we drijven zo meteen uh voor de bol het hoogste deel van de hoogplaten langs. Ja, het gaat hard genoeg met de stroom, hè? Ja, er loopt een enorme stroom momenteel. Is dat nou ook nog veranderd door eh, nou ja, bijvoorbeeld de verdieping van die vaargeul? Verandert dat nog veel aan de dynamiek van de Westerschelde? Ja, de Westerschelde is natuurlijk eh, ja, dat is nog maar de enige open rivierarm van, van Nederland in feite. En alleen daarom al een uniek gebied. En door, door veranderingen in, in, in stroomsnelheden ja, zie, zie je inderdaad ook veranderingen aan de, aan de platen optreden. En dan met name aan de kant de kalftraf, en dan met name op die plek waar we nu hier dobberen is enorm veel erosie aan de plaat. En, en vreed zeg maar, de vaargul, het vaarwater van de hoofdplaat waar we op liggen vreet zeg maar, aan de zuidoever van de plaat in. Ja, wat een feest, hè? Ja, het klinkt, Geweldig, goed, hè? klinkt goed op de achtergrond, ja, he? prachtig. Ik vond die, die geluiden van die, van die uh, uh, grote sterns... Ook een beetje vakantiegevoel, hè? Vroeger gingen we naar de eilanden. Kik, kik Al die geluiden van die grote sterns. Prachtig. En die visjes tussendoor. Maar ja, hier zijn we natuurlijk toch in een stukje oer oernatuur. Hè? Als je uh, de kaart van Nederland een paar eeuwen geleden zag... dan zaten er overal gaten in die duinen... waar het zeewater zo doorstroomde... met platen, met van alles nog, nog wat. En hier... Uh, ja, zit je dan ook in zo'n open riviermond... met een door de natuur opgeworpen plaat... waar we vogels kunnen heel veilig kunnen broeden. Want in principe kun je hier heel moeilijk bij komen, Alleen met een boot. En, uh, well, ja, voor die grote sterren is het natuurlijk een heel belangrijk uh, broedgebied. Je hebt, uh, uh, in Nederland zouden zo'n 25.000 paadjes grote sterns zich moeten kunnen huisvesten. Hè? Dat is ooit afgesproken. In het kader van de Natura 2000 uh, gebieden. Er zou ruimte voor moeten zijn. En uh, ja... Wat uh, niet zo netjes was dat de overheid op een gegeven moment zegt... nou, 20.000 is ook wel genoeg, laten we wat minder doen. En hier in de Westerschelde maar 4.000. Oh, we gaan weer even varen, want we waren aan ja. de land, hè? Ik zie Fred een beetje benauwd ja. kijken. We drijven <laughs> tegen de kant aan. Even een klein stukje naar, naar veiliger water. <laughs> ja, dat niet, ja, uh, om te tegen, je slapen niet tegen de kant worden gedrukt. Als afgaat, ja. het afgaat, water is voor je twee je droog. Ja, ja, ja. ja. Want je zegt, er is in principe plek voor 25.000... Nou, dat zou er uh, moeten zijn. Ja. Dan zou je als overheid aan moeten werken. Dat was het ambitieniveau, zo heet dat dan. In het kader van die natuur, de Natura 2000-gebieden. Toen heeft ze gezegd, nou, de <coughs> overheid zei, laat maar naar 20.000 gaan. Dan hoeven ze wat minder te investeren en komen ze wat makkelijker mee weg. En daar heeft volkbescherming zwaar tegen gemaakt. Met name bij de Raad van State, Dus met Hoho, -Ho, dat kan niet waar zijn. En met name hier ook in het Zeeuwse gebied. Daar uh, hadden ze een ambitieniveau van 4.000, terwijl 6.000 zaten er al. Dus het was wel heel... He, makkelijk. Ja, dan kom je wel heel makkelijk dan kom je weg. Makkelijk die weg ja. Terwijl er toch hier makkelijk zo'n 10.000 zou kunnen zitten. Maar ja, dat betekent ook dat je in de Westerschelde moet werken. En dat, is, nou ja, dat weten we, daar hebben ze niet zoveel zin in. En wat er nu uh, gaande is hier in de Westerschelde, uh, is dat door die, door die uitdieping... Uh, is er niet alleen zijn veel ondiepe platen verloren gegaan... maar ook het karakter van het water is veranderd. Het water is troebeler geworden door die hoge stroomsnelheden. En met name soorten als dwergsten en visdief... die vliegen niet zo ver op en neer van de broedplekken. Ja, die zitten dan letterlijk in troebel water te vissen. En dat is niet zo effectief. Dus daarom houdt vogelbescherming en terecht ook nog steeds vast... aan de compensatie, aan die het wiegenpolder. Veel mensen zeggen, ja, moet dat nou zo'n polder onder water? is nou voor onzin. Maar dan verbreed je ook weer dat stroompatroon... Dan verlaag je die snelheid, en dan wordt het, met het water minder troebel. Dan kunnen daar dus weer het oorspronkelijke aantal vogels in vissen en in wonen die er destijds woonden voor de verdieping. En dan de compensatie, daarvan is afgesproken dat het 600 hectare minimaal zou moeten zijn. De wiegen is dan de helft, 300. Ja. En daar wilde, bleek er destijds, een derde en dan kom je op 100 hectare... en nog wat poldertjes langs de rand. Dan kwam hij toch weer met een golfbaantje draaien aan, aan 2,95. Dat is zo'n kruideniersmentaliteit. Yeah. Maar je zegt terecht al, bleek er destijds. Uh, ja. We zitten ineens in een heel andere tijd. Ja, het is uh, uh, Bleker kan uh, wat mij en wat vele anderen betreft... nu voorlopig even iets anders gaan doen. De natuurwet die kan in de versnipperaar, dat concept. En ja... Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren, want je hebt natuurlijk goed kans dat het Wiegenpolder op de lijst van controversiële onderwerpen wordt geplaatst. Want als er nou ergens discussie over is, dan houden we weer over. Ik denk dat Brussel dan onderhand zal zeggen, beste vrienden, jullie hebben nou zo lang rondgesparteld. Uh, ga nu maar gewoon aan het werk, zet die polder allemaal onder water. Wij wachten niet langer, dat zou me niet verbazen. En dan gebeurt er niets anders dan dat Nederland zich houdt als zijn verplichtingen die ze zelf zijn aangegaan. Nou Fred, is die, die, die grote sterren is dat nou ook een lastige soort om iets voor te doen? Om daar beschermingsmaatregelen voor te nemen? Nou, dat, dat is inderdaad niet zo eenvoudig. Eh, eh, grote sterren, in Nederland eh, alleen maar eh, op, op eilanden... zoals hier zo de Bol in de Westerschelde is. Ja, daar moet je in ieder geval voor zorgen... dat je, dat je broedgebied hebt voor die grote sterren. En eh, dan is het een beetje van... van ja, wat vindt die grote sterren daarvan zelf van? Het is een echte opportunist. Hij komt aan in, uh, in april... En kijkt waar, waar en zowel het broedgebied is en waar zeg maar, een voedselbeschikbaarheid eh, vlakbij in de buurt is. En daar zal hij zijn keuze op maken. En rust natuurlijk, eh, geen betreding van het gebied. Rust en open ruimte, daar draait het om. Rust, open ruimte, eh, zicht hebben, geen last hebben van grondpredatoren. Eh, want dat is ook belangrijk als ze aan de vaste wal zitten. Dan eh, ja, lopen ze de kans door een hermelijn of een wezel gewoon volledig eh, opgeruimd te worden. En dat, eh, dat, dat willen ze absoluut dus niet. Ja. Nu moet ik even starten. Daar ga ik het tegen de al aan. Ja. Kijk, daar gaan ze weer hier. Prachtig. Diep doorslaande vleugels. Deze visje bij zich. Dan vliegen ze soms ook eindeloos weer in de weer. Dan denk je, jongen, breng dat visje naar gewoon of naar je partner of alleen jongen. Maar en maar roepen, en maar heen en weer vliegen. Dat als je één keer een bosje bloemen hebt, moet je het lang bij je houden, kennelijk. Kijk, daar gaan ze met z'n tweeën. Het is ook een beetje versieren met die vis, een beetje proberen de partner te verleiden. En als jij natuurlijk een goede visvanger bent, dan kom je ook aan een goede vrouw toe. En het leukste vind ik die, die, die, die zwarte kuif, die, ze, die kunnen ze als een punker kunnen ze opzetten. ze hem mooi Fred. Het is altijd een mooi geluid, uh, dit. Je sluit altijd een seizoen af, ergens in augustus. En eigenlijk ben je in gedachten alweer bij dit moment. Wat volop gepaard ook. Ja, ja flink wat, wat copulaties. Dat betekent nieuwkomers die zich nog gaan vestigen in de, in de Duintjes. Componist Lars Roos herinnert er mij eraan dat ik nog snel even een boeketje van mijn moeder moet gaan zien te scoren bij een benzinepomp, vermoedelijk. Dit was het eerste boeket, oftewel de first bouquet. Een salonmuziekje van de Duitse componist Josef Lebach. Je kunt hier natuurlijk ook op het land goed. Tenminste, mensen natuurmonumenten zijn er vandaag toch niet. Ik een weet Een prachtig dat dat mag. geldboeket plukken. Oh nee, dat <lacht> is weer niet mogen. Um, de wereldberoemde natuurfotograaf Frans Lanting is vanaf nu de nieuwe ambassadeur van het Wereldnatuurfonds. Daarom, en vanwege het 50-jarig jubileum van de natuurorganisatie... is de in Amerika wonende lanting nu eventjes in Nederland. Op het stoomschip de SS Rotterdam is een expositie van zijn werk te zien. Onder de titel Live maak je als bezoeker een soort reis door de geschiedenis van het leven. Henny Radstaker loopt met de kerstverse WNF-ambassadeur de tentoonstelling op. En dan stappen we het promenadedek op hier op de SS Rotterdam. Die hier hangt, zover je kunt kijken, werk van jou, Frans Lanting, van project LIFE. Dat kennen we eigenlijk al. Hè. 2006 heb je al in Naturalis uh, geëxposeerd. Er is een boek van. Maar het leven gaat gewoon door. Inderdaad. Ik vind het schitterend dat dit nu in Rotterdam staat. Want ik kom uit Rotterdam. Echt waar? En, inderdaad. Ik ben hier geboren. Hier om de hoek? En, hier om de hoek zo'n beetje. En uh, om dit nu te zien aan boord van dit waanzinnig mooie schip... en ook in samenwerking met het Wereld Natuur het is inderdaad een bewijs dat het leven blijft doorgaan en het blijft zich veranderen. Ik zie al in de gauwigheid wel bekende foto's van jou... maar er is ook weer werk aan toegevoegd. Inderdaad, ik blijf fotograferen en ik blijf nieuwe voorbeelden vinden... om te illustreren hoe ingewikkeld het leven in elkaar zit... en hoe je al die dwarsverbanden kan aanleggen. Dus toen ik dit project voor het eerst in elkaar zette... dacht ik dat nou, als het boek uitkomt, dan ben ik er klaar mee. Maar het blijft dus doorgaan. En uh, naast de tentoonstelling en het boek wat ook net weer uitkomt... in een nieuwe editie uh, over een paar weken hier in Nederland blijven we nieuwe partners vinden. Uh, afgelopen najaar hebben we een concert gedaan in Californië... om uh, belangrijke nieuwe wendingen in kankerbiologie uh, voor het voedselicht te zetten. En daar uh, heb ik beelden die, uh, die diep binnen het menselijk lichaam gemaakt zijn... toegevoegd aan het concert. En ja, natuur van binnen, dat is natuurlijk een reflectie van natuur daarbuiten. En andersom. Was dat een nieuw gebied voor jou? Ja, dat zeker wel. Want ik ben bij een, een biomedisch bedrijf gaan werken. Genentech, samen met hun onderzoekers. Via hele bijzondere microscopen zijn we gaan kijken... wat voor universele patronen ik kon vinden binnen het menselijk lichaam... die ik ook al had gezien terwijl ik over de aarde vlieg. Ja. Dus je herkent dezelfde patronen in de natuur? Ja, natuurlijk. Het natuur is universeel. Dus eens kijken wat er voor nieuwe dwarsverbanden zijn aangelegd, fotografisch. Dus uh, uh, yeah, uh, live begint met oerlandschappen. Hoe de aarde er heeft uitgezien voordat er ook maar leven was. Want het was natuurlijk gewoon een naakte planeet, een stuk rot. Een beetje smeulde. Terwijl het rondom de zon heen cirkelde, zo'n 4,5 miljard jaar geleden. Maar toen, zo'n 3,5 miljard jaar geleden gebeurde er iets magisch en daar kijken we nu naar. Zo'n heetwaterbron, zo'n gijzer zeg maar... waar warm water van binnenuit de aarde naar buiten spuit. En als je daar dan zonlicht bij hebt en je hebt mineralen... dan heb je eigenlijk alle ingrediënten waarbij het leven kan ontstaan. En op deze foto zie je dat dan heel mooi. Wat er een beetje als groen slijm uitziet... dat zijn dus in wezen hele primitieve bacteriën die er al miljarden jaren zijn. En daar weten we nu van dat dat in eigenlijk de eerste levensvormen waren... die de mogelijkheid hadden om het zonlicht te benutten... daar energie aan te onttrekken. En wat deden ze daar dan mee? Zuurstof. Dat was hun, hun afbraakproduct. Fotosynthese. Fotosynthese. Het mooie is, vind ik, dat je, dat je anno 2012 nog plekken kunt vinden... die er zo'n beetje uitzien als tijdens het ontstaan van de aarde, tijdens het ontstaan van het leven. Ja, dat was, dat was de uitdaging die ik mezelf stelde. Kun je dat nog terugvinden? En dat werd een hele puzzel. Uh, vooral als je echt drie, vier miljard jaar terug wil in de tijd. Want uh, ja, de natuur die heeft er natuurlijk nogal wat aan toegevoegd. Een slak? Ja, Landslak? Gewoon maar een huisjesslak. Ja. En uh, die heb ik erbij gedaan omdat het niet alleen gaat om... Hele exotische levensvormen en gebieden ver weg. En de evolutie van het leven die kun je overal bewonderen. Ook in je eigen achtertuin. Vandaar die huisjeslak die ik inderdaad in mijn eigen achtertuin heb gefotografeerd. Ja? Dus, in Californië. In Californië. Maar wat ik daar nou zo mooi aan vind... is dat het een symbool is voor één manier waarop het leven erin geslaagd is... om vanuit het water zich aan land te vestigen. Het zijn in wezen zijn het, uh, ja, zeebeesten. Dus ja. Week, weekdieren? Ja, weekdieren. Dus, maar met dat huisje hebben ze zich kunnen, kunnen verplaatsen. Dus met, met, met de kalk hebben ze iets kunnen doen? Inderdaad. Waardoor ze het land op, uh, ja, op het land konden beschermen. En dat doen ze nog steeds. Hagedis, de brughagedis. Ja. Daar worden wetenschappers helemaal gek van. Ja? Uh, want het is echt zo'n venster in de tijd. Die Tuatara's. Zoals ze die in Nieuw-Zeeland noemen, die waren er al voor de dinosaurussen. En ze zijn er nog steeds. Alle dinosaurussen die, die hebben die, die grote impact van die asteroïden niet overleefd, maar die Tuatara's dus wel. Waarom, dat weet niemand. Maar het geeft ons wel een kijkje op reptielen zoals ze er vroeger uitzagen omdat we die dinosaurussen niet meer hebben... kunnen we toch die brug nog bestuderen. En deze die overleeft op één piepklein eilandje... Uh, langs de kust van Nieuw-Zeeland. Acht hectares. Alles wat hij nog heeft. Zit hij op een steen op jouw ja, foto? Op een steen, ja, met, ja. Met, met korstmossen. En ik heb ja. bewust al het andere eruit weggelaten. Ik wilde geen planten laten zien, ik wilde geen... ...vogels of wat dan ook laten zien, want die waren er gewoon nog niet. Want mijn idee met dit project was om mezelf te bekwamen als een tijdreiziger met een camera. Alsof ik daar vroeger zelf bij stond. En dan moet je natuurlijk wel weten wat er 100 miljoen jaar geleden was en wat er nog niet was. Dus ik heb een hele tijdslijn voor mezelf gemaakt. Ook in samenspraak met wetenschappers natuurlijk. En toen ben ik gaan zoeken naar die vensters in de tijd. Dus nu kijken we aan tegen Chimps ja, en Bonobo's. En dan gelijk daar rond de hoek. Dan komen de mensen erbij. Want die horen er natuurlijk ook bij. Bij de natuur. Ja, natuur. Het leven. Ja, natuur is niet alleen over wat je daar buiten ziet. Het zit ook binnenin, ons. En uh, ik, als, je, als je mensen op straat vraagt, je, vind je dat je zelf bij de natuur hoort. Dus al, vele mensen zeggen, nee, daar ga ik in het week -einde heen. Maar als je het over het leven hebt, dan is er maar één conclusie natuurlijk. En daar gaat het om. Er is maar één conclusie. Wij horen daarbij. En het hoort bij ons. Een reis door de tijd. Een reis door de tijd, ja. Dank voor deze korte reis door het leven en door het verleden. Graag gedaan. Henny Radstaak uh, samen met Frans Lanting op de SS Rotterdam. Deze zeer indrukwekkende fototentoonstelling van Frans Lanting is nog tot en met eind juli te zien aan boord van die SS Rotterdam. Het bekende stoomschip dat in de gelijknamige stad ligt afgemeerd dagelijks te bezoeken en de toegang is gratis. Gratis. Straks na tienen gaat Vroege Vogels eigenlijk uh, ja, gewoon door. Want uh, de VPRO-collega's van OVT hebben een heel groene uitzending... met als onderwerp 50 jaar Wereld Natuurfonds. Uh, onder andere een uitgebreid gesprek met de schrijver Dick Hollander... over zijn boek over de geschiedenis van de biologische landbouw in Nederland. Als voorproefje daarvan nu een mooi Nederlands lied... van de CD Vroege Vogels Festival. U hoort Frits Lambrechts met Het Echte Boerenleven. Je zijt gewoon wat in de grond, vermengt dat met een beetje stront. Het resultaat is kerngezond, smelt als het ware in je mond. Ja, telkens ben ik weer verrukt als het wonder is gelukt. Elke plant en elk dier geeft mij vreselijk veel plezier. Ja, voor het echte boerenleven zou ik alles willen geven en ruik ik de geur van hooi. O God, wat is de natuur toch mooi. Het varken laat ik bij de beer die gaan een even flink te keer, het resultaat is kerngezond. De biggen vliegen in het rond met lekker voer mest ik ze vet. Door paasam zult een cotelet, elke plant en elk dier geeft mij vreselijk veel plezier. de morgen stond de kippen fladderen in het rond, de vlinder dwarrelt in de zon ik wou dat dit zo blijven kon, nergens voel ik mij zo vrij als op mijn eigen boerderij, elke plant en elk dier geeft mij vreselijk veel plezier ja De koe is blij met verzooi. O wat is de natuur toch U bent nog steeds ingeschakeld op Radio 1 Vroege Vogels. U hoorde Frits Lambrecht, het echte boerenleven. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Plastic soep in de grote oceaan is in de afgelopen 40 jaar honderd keer groter geworden. Dat schrijven Amerikaanse biologen deze maand in het tijdschrift Biology Letters. De groeiende hoeveelheid minuscule plastic deeltjes in de oceaan... is slecht nieuws voor vissen en ook voor zeevogels. De schokkende foto's van albatrossen die met een maag vol plastic verhongeren... gaan al jaren het hele internet over. Maar er is nu ook een bijzonder bijeffect ontdekt van al dat plastic... Het blijkt namelijk dat er steeds meer oceaanschaatsers voorkomen. Deze insecten lopen, net als schaatsenrijders op de sloot, over het water. Ze leggen hun eitjes onder andere op de drijvende stukjes plastic. Met de toename van het plastic blijkt nu ook de hoeveelheid oceaanschaatsers de laatste jaren flink toegenomen. Wetenschappelijk nieuws. Groningen krijgt een nieuwe professor. Morgen ondertekenen het Wereld Natuurfonds en Vogelbescherming een contract... waarmee ze een nieuwe leerstoel Trek -vogel Ecologie mogelijk maken. De helft van het geld komt van WNF en Vogelbescherming. De andere helft van de Rijksuniversiteit Groningen. En wie wordt dan die nieuwe prof? Nou, Dat wordt de in Groenekingen welbekende Teunis Piersma... Piersma is al professor in Groningen, maar hij verhuilt zijn leerstoel in de dierecologie. Dus voor die van het onderzoek naar de leefgebieden van trekvogels. Voor Piersma is het geen probleem dat zijn nieuwe post indirect wordt betaald door belangengroepen als WNF en vogelbescherming. Het ecologische onderzoek aan de universiteiten, dat is eigenlijk eerder kleiner geworden dan groter geworden. Terwijl natuurlijk de maatschappelijke vraag naar, naar hele goede kennis over, over de veranderde wereld op ons heen. Ja, die is alleen maar toegenomen. Net wat ik. Hoe ik het ook wel een beetje zie, is dat de uh, Weer Natuurfonds en Vogelbescherming aangeven hoe belangrijk zij dit type werk vinden. En dat ze ook werkelijk er iets voor over hebben om dat mogelijk te maken. Waarbij het denk ik ook weer in hun belang is dat het zo onafhankelijk mogelijk gebeurt. En op dat te garanderen dat werk uh, in optimale vormen uitvoert en in de beste bladen publiceert. Waarbij dan iedereen kan nagaan of dat uh, werk uh, een soort uh, politieke agenda najaagt. Europa. Een grote strop voor de grootste, grote duurzaamheid-top in Rio in juni. De hotels in de Braziliaanse stad hebben de prijzen in de periode van de top verhoogd tot wel 600 euro per nacht. Bovendien willen de hotels dat je minimaal 10 nachten boekt. Terwijl de top zelf maar drie dagen duurt. Het Europees parlement zal dan ook geen delegatie naar de top sturen. Door de woekerprijzen zou de totale hotelrekening voor de Europese delegatie op 2 ton uitkomen. En dat vindt Brussel in deze tijden van crisis. De beoogde delegatieleider, D66'er Gerben-Jan Gerbrandy... probeert om nog op eigen rekening naar de top te gaan. Maar in afwezigheid van een officiële Europese delegatie... zullen er zeker geen knopen worden doorgehakt in Rio. Hmm. Nou, Nederland, en dat is wel goed nieuws, stuurt trouwens een, wel een officiële delegatie. Zowel demissionair staatssecretaris Joop Atsma van Milieu... als Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking reizen af naar de Braziliaanse stad. Nieuwe natuur... De zeearend die u nu hoort zit in lift na de Oostvadersplassen en het Lauwesmeer zijn nu ook in het Roggebotzand in de Flevopolder twee jonge arenden uit het nest gekropen. Volgens Staatsbosbeheer is het erg bijzonder dat een relatief jong paardje meteen twee jongen krijgt. Alle drie de succesvolle nesten liggen in gebieden van Staatsbosbeheer. Daarnaast wordt ook in de Biesbos gebroed door de zeearend. Beestachtig. Ik heb die zeearend gezien deze week. In de, in de Biesbos. Ik was op zoek naar bevers en toen hebben we de zeearend zien vliegen. Is mij verteld hoor, in de verte. En daardoor miste je niet een bever, terwijl nee, nee, nee. je naar die zeearend Nee, nee, nee. Die bevers... Die uh... zien we dinsdag hè, in VroegvalsTV. Ja, die zien we dinsdag. Sinds 1 januari van dit jaar geldt in Europa een verbod op eieren uitlegbatterijen. Nou, dat weten we inmiddels, maar dat verbod blijkt slecht te worden nageleefd in landen in Zuid-Europa en ook in België en Polen. Zeker de helft van de eieren in die landen komt nog steeds uit de legbatterij. Het programma Keuringsdienst van Waarde liet dat deze week zien. De Partij van de Arbeid heeft daarom aan staatssecretaris Bleker gevraagd... om een verbod in te stellen op koekjes, pasta, mayonaise en andere producten... waar nog batterij-eieren in zijn verwerkt. Vorig jaar vroegen ook SP en Partij voor de Dieren al... om betere controle op producten met ei uit de batterij. Bleker zei toen dat het volgens hem niet te controleren was. Onderzoek. Ja, niet te controleren, zei hij. Er bestaat zoiets als een chimpansee-cultuur. Dat is tenminste de wat prikkelende conclusie van onderzoekers van het Duitse Max-Planck-Instituut voor antropologie. Drie groepen chimpansees die vlak bij elkaar wonen in een nationaal park in de voorkust, bleken allemaal hun eigen manier te hebben om noten te kraken. Is nou chimpansee of chimpansee? Chimpansee. chimpansee. Volgens mij chimpansee. Ja. Waar de ene groep chim chimpansees een notenkraker van steen gebruikt, doen de anderen het Ik zeg maar met apen of mag het? Nee, ja, nou, doen de primaten doen de anderen het met hout? Of wachten ze gewoon tot de noten later in het seizoen sowieso wat zachter worden? De onderzoekers sluiten uit dat het biologisch verschillende dieren zijn. Hun DNA is exact gelijk en ook hun leefomgeving verschilt niet. Het verschil kan dus alleen verklaard worden als cultuur, zo stellen de onderzoekers. Misschien laat dit onderzoek ook wat zien over de oorsprong van menselijke cultuur. Het broeikaseffect. Het klimaat werd 150 miljoen jaar geleden flink opgewarmd. En wel, ja, het is een bijzonder bericht, maar we gaan het toch vertellen. En wel door scheten van dinosaurussen. Ja, ja Geert, technicus, is goed. Is genoeg hoor, scheet. bedankt. Dank je. Het uh, Apatoconus. Een apatosaurus kon ongeveer 20.000 kilo wegen en at gras. In het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology rekenen biologen voor... dat één zo'n grote graseter 2500 liter methaan per dag produceerde. Met 10 tot 15 apatosaurussen per vierkante kilometer... komt dat in totaal op vreselijk veel methaan. Dat stond in Current Biology, dus wij verzinnen het niet. Zoveel dat de temperatuur op aarde misschien wel 10 graden steeg.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 Pianist Fred Oldenburg speelde een van de etudes... het leichtes abstoosende der akkoorden... van de pioniste, Oostenrijkse componist en pianovirtuoos Karl Czerny. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De eerste lijsterjongen vliegen uit de paaiende karpers... zorgen voor kolkende slootjes. En de distelvlinders zijn eindelijk weer in ons land... na een lange reis vanuit Afrika. En ook de grauwe klauwier is er weer. In de buurt van het Drentse Emmen werd deze week de oudste klauwen, klauwierenvrouw van Nederland gevonden. Zeven jaar oud maar liefst. Het wijfje dat in 2005 werd geringd heeft in haar leven al bijna 170.000 kilometer gereisd. Tussen Nederland en Zuidelijk Afrika. De meeste grauwe klauwieren worden overigens niet ouder dan drie jaar. Nog geen klauwieren op onze venolijn 035-6711-338. Luister naar de eerstelingen die wel zijn gemeld deze week. Morgen u spreekt met Alice Nap. Um, dinsdagavond heb ik gekeken naar het uh, tv-programma van Vroege Vogels... waarin uh, jullie het hadden over het oranje-tipje. En wat gebeurde er woensdagmorgen? In Renen zag ik in mijn tuin een oranje-tipje. Nou, dat vond ik toch erg leuk. Ik Jeannette Essink uit Koekangen. Ik vond de eerste verse aardappelgallen op een eik. Ik vond in de tuin de eerste dovennetelwans... De eerste geflekte langsprietmos, De eerste sigarenmakers in de els. Ik vond snuitkevertjes. De eerste gewone wesp bij. En de eerste grauwe vliegenvanger in de tuin. Ach, dat is toch altijd weer zo prachtig. Het is zo'n elegante, bijzondere vogel. Ber Omen uit Arnhem-Zuid. En ik heb vandaag uh, de eerste rietzanger gehoord. Dat was mijn ultieme lentemoment. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volksteunter weer in Wassenaar. de ringen bloeien, paarse en witte Judaspenning vormen hun eerste penningen. Het lieve vrouwenbedstro is prachtig wit en de perelaar en pruimelaar laten zien dat de bestuiving door de bijen goed geslaagd is. Maar waar zijn de vlinders? Alleen sinds maandag zie ik een paar bonte zandoogjes. Maar er wordt wel erg weinig gefladderd. Katie hilleris Lambers uit Wageningen. We hadden net een uurtje zon, zodat we even buiten konden zitten... en we zagen een reuze voorbij komen. Die is op zoek naar rupsen, denk ik. Marjolein Boekhoven, te dieren. Vandaag hebben we weer leuke dingen gezien. In de steeg een bloeiende blauwe regen. Bij onze buren in dieren een bloeiende klimaat. Is. En in eigen tuin de gouden regen die gaat bloeien. Praat Willy Brod in de beeld. Tijdens een voorwandeling met het IVN zagen we een viervlek Libraal. En de lijsterbessen staan nu in bloei. Met Wil van Berkel uit Lieshout. Om één uur hoorde ik vlakbij mijn geliefd natuurgebied de Vloiter. Op dezelfde dag waar ik hem ook in 2008 spotte. Veenolijn, nog een aantal waarnemingen hier van rond het kapitol. De hele ochtend zit er al een zanglijster voor onze... Ja, die hoort er nu niet, maar een zanglijster voor ons gebouwtje... de heen en weer te hippen. Konijn? Heel veel konijnen. Ik ga daar binnenkort even navragen door bij iemand die er wetenschappelijk wat van weet... en tellingen doet, want ik heb echt idee dat het de laatste jaren... Weer heel goed gaat met het konijn. En we hebben onze bijhotel uh, nog even bekeken. en Daar zit niks, uh, daar zit niks in. Nee, daar zit niks. Moet je dat nog doorgeven? Uh, nou, bij deze zit niks in het bijhotel. Blijft u vooral bellen met de Venolijn 035 671 338. van Seattle speelde de Maple van de Russische componist Jacob Wijnbergen. Afgelopen maandag werd redelijk ruisloos het nieuwste rapport van de Club van Rome... aan de Club van Rome, moet ik officieel zeggen, gepresenteerd. 40 jaar na het illustere Grenzen aan de Groei uit 1972 zijn de conclusies niet minder zorgwekkend. Zo is het voor de planeet eh, niet meer vijf minuten, maar vijf seconden voor twaalf. Duurzaamheid. Milieuadviseur Jan-Paul van Soest doet al tientallen jaren onderzoek... naar de draagkracht van de aarde. Schreef daar een paar jaar geleden een boek over. De aarde heeft koorts over hoe om te gaan met klimaatverandering. Jan-Paul van Soest, goedemorgen. Goedemorgen. Um, dit nieuwe rapport, uh, nogal dik, um, ligt voor ons hier. Geschrokken van het rapport? Uh, eerlijk gezegd niet. Um, het zijn conclusies die natuurlijk al een tijdje uh, bekend zijn. Eigenlijk als je goed kijkt in het rapport... dan valt het ten opzichte van andere scenario's die ik recent heb gezien... zelfs nog wel wat mee. Uh, denk aan het uh, International Energy Agency... waar mevrouw van der Hoeven nu de baas is. Die komt tot de conclusies dat het 6 graden warmer gaat worden deze eeuw. En dan is uh, Jurgen Randers, de schrijver hiervan... Twee, is over 2,3 graden ja. in die buurt. En, en dat komt in deze analyse doordat ook de economische groei afvlakt... Bevolkingsgroei wat afvlakt, eh, waardoor uiteindelijk ook de emissies minder worden. Dus ja. eigenlijk is het gek genoeg een, uh, een ander soort rapport dat je misschien zelfs wel van de Club of aan de Club van Rome verwacht. Ja. Je noemde net heel kort even een de naam. De naam Jurgen Randers. Ja. Ja. En dat is een, een Scandinavische wetenschapper. Heeft hij het in zijn eentje geschreven? Of hij heeft het in zijn eentje geschreven. Op, ja. maar op basis van een enorme voorraad wetenschappers. Ja, hij was een van de, de ja? vier uh, hoofdauteurs van het allereerste uh, rapport aan de Club van Rome. Uh, met uh, ja, eigenlijk het eerste grote wereldcomputermodel wat er uh, toen was in 1972. Uh, en hij is uh, altijd betrokken gebleven bij dit soort zaken. Hij is ook uh, een tijd lang adjunct directeur van Wereld Natuur Fonds International geweest. En eigenlijk op basis van een betrekkelijk simpel eigen uh, model, eigenlijk een serie spreadsheets om het zo maar eens te zeggen, heeft hij nu vooral een voorspelling gedaan. Het eerste Club van Rome rapport was een... Een zogenaamde scenarioanalyse. Wat gebeurt er als dit? Wat gebeurt er als dit? En hij zegt, ja, ik maak maar eens eigenlijk een soort ja, best guess. Een, eigen, een soort doorrekenen. Uh, ja, doorrekenen van wat uh, in zijn ogen in 2052 wel eens de toekomst zou kunnen zijn. En daar nou moeten we even twee dingen scheiden. Want het feit dat jij niet echt uh, de inhoud opmerkelijk vond... betekent niet dat je niet uh, zorgen maakt over de inhoud, toch? Of dat je daar niet van nee, geschrokken bent, in zekere dat, zin. Dat is natuurlijk zo. Het is meer dat ik je heb... er al verschrikkelijk veel over wist. Ja. Ik vrees dat dat het, het, het punt is, ja. Het is, het is heel lastig om dit soort boodschappen uh, te verteren. Maar ze sporen uh, over, uh, ze komen eigenlijk helemaal overeen... met een, een conferentie, grote conferentie, Planet Under Pressure... die ik een uh, maand of twee geleden bezocht. Waar eigenlijk de wetenschappers misschien nog wel bezorgd waren dan wat Randers hier in dit rapport schrijft. Ja. Even naar die co conclusies. Chanine, ze net hadden, wordt, hij, hij verwacht 2 uh, graden opwarming. Um, en iets later zelfs ja, nog... in 2052 ja, al. Ja, 2052 al. En rond 2080 gaat het naar de 3, 2,8 ja. graden opwarming. Wat zou dat tot gevolg hebben... Nou, de gevolgen beginnen we nu al uh, te zien. Er beginnen een aantal uh, punten geraakt te worden... waardoor, als het ware, de klimaatverandering zichzelf doorzet. Dus op die conferentie bijvoorbeeld die ik net noemde... Uh, was een uh, wetenschapper van de Universiteit van Exeter, Tim Lenten... die helemaal uh, in de zogenaamde kantelpunten zit. Wanneer zijn er momenten in het systeem dat er iets met zichzelf op de loop gaat? En die liet al zien dat op het ogenblik bijvoorbeeld het Arktisch uh, ijs, Arktisch zee-ijs al zover uh, onder druk staat door de opwarming... dat wat je nu ook doet, uh, er, er, hoe dan ook een ijsvrij uh, Noordelijke IJszee uh, aan zit te komen. Uh, en dat soort uh, kantelpunten begint geraakt te worden... rondom de anderhalve graad uh, temperatuurverhoging. Nou, we zitten nu op 0,8 ongeveer... Er zit nog een hele hoop verhoging in de pijplijn, om het zomaar te zeggen. Mm -hmm. Een hele hoop wordt gemaskeerd doordat er bijvoorbeeld aerosolen... vieze stofdeeltjes in de atmosfeer zitten die het licht weer kaatsen. Maar dan hebben we het Haal je dus dat over weg, dan komt over... er nog weer een graad of 0,3 bij. En zo gaat dat maar door. Dus dan hebben we het over zeespiegelstijging? Neem ik aan, want dus de, uh, uh, ijs wat wegsmelt, zeespiegel, spijging, maar dat zijn een beetje de, de meer bekendere gevolgen. Zijn er nog meer dingen te noemen? Ja, bij uh, smelten van zeeijs stijgt de zeespiegel uh, niet. Want het ijs dat drijft al in de zee, mm -hmm. maar landijs dat smelt ja. draagt eraan bij. Uh, je ziet uh, weersveranderingen uh, geleidelijk aan uh, ontstaan. Een toenemend aantal uh, hittegolven, uh, een sterkere nat-droogcyclus. Uh, Als het een keer regent doordat een warmere atmosfeer meer water bevat... Uh, gaat het ook aanzienlijk uh, harder. Je krijgt veranderingen in de landbouw. Uh, gletsjers en drinkwaterproblematiek uh, geeft zorgen. Fijn, die hele uh, kwestie die, die is natuurlijk uit en te na uitgemeten. En eigenlijk ja. weten we ook ongeveer wel wat ja. er hier gezegd ja. wordt. Alleen, we willen het misschien niet weten. We willen het maar niet weten. Zo ook uh, de conclusie. We kunnen eigenlijk zo niet doorleven. Niet door consumeren. Ook niet doorstoken. Um, uh, als onze groei van economie en uitstoot nog decennia zo doorgaat, is het einde van de Mensheid voorbij. Nou ja, of dat het geval is, dat moet dan zoals er, maar blijken. De, zoals de, de, de, de maatschappij nu wel, kennen. Ja, da, da, daar zullen enorme veranderingen zijn, dat is natuurlijk wel zeker. Uh, maar de mensheid is ook wel buitengewoon veerkrachtig, uh, is wel inventief. Maar het grote probleem, en dat was eigenlijk al uh, de analyse van het eerste Club van Rome rapport... en nu ook deze weer, zijn de traagheden. Uh, de vertraging die optreedt tussen handelen en effect daarvan. Dat zit natuurlijk deels in het klimaatsysteem zelf. Hè. Die mm -hmm. ijskappen die smelten maar langzaam. Dus als je nu iets begint te doen, gaat die smelt gewoon nog een tijdje door. Ja. Maar begint maar het probleem niet al bij het handelen, handelen zelf? We nou ja, behandelen ja, het toch nog helemaal niet? Dat, dat is de exact het punt ook van dit uh, rapport. De traagheid van besluitvorming en de traagheid om te zien wat er aan het gebeuren is en de uh, handelingen, met name de, de politiek-maatschappelijke handelingen daarop af te stemmen, die is zo groot dat uh, in combinatie met die traagheid van, uh, laat ik zeggen, de de natuurlijke werkelijkheid, je eigenlijk al, al bijna zeker weet... dat er iets gaat veranderen, zelfs al zijn je nu allemaal stinkend bewust zijn... wat er aan de hand is. Ja. Ja. Dus dat zou betekenen dat er op een gegeven moment... dat, dat, dat schrijft uh, meneer Anders ook, op een gegeven moment gaat er iets veranderen. De, de, de, de, de, de productiehoeveelheid neemt toe. Het verbruik van fossiele brandstoffen zal afnemen. Maar dat komt eerder omdat... De Wal schipkeert. Dan dat wij met z'n allen hebben gezegd. Ja. laten we wat minderen. Ja, daar, daar lijkt het op. En, en daarin lijkt het ook op eerdere analyses die er uh, zijn geweest. Het boek uh, Collapse van Jared Diamond bijvoorbeeld. Of, uh, van Paul Gilding, die zeggen eigenlijk allemaal... ja, de, de historie leert dat inderdaad de wal pas, uh, pas als de wal het schip keert... dat er dan wezenlijke veranderingen zijn. De harde confrontatie tussen de koers die je volgt... en de, de keiharde werkelijkheid, die is pas in staat blijkbaar... om tot andere inzichten nee. te zingen. En waarom, dus belangrijke eh, conclusie, we, we handelen te laat, uh, te langzaam... Of niet. Uh, Absoluut. Of niet. Um, waar, waar, waarom doen we dat niet? Of nauwelijks, of te laat? Ik denk dat er... Twee redenen zijn die ook wel met elkaar samenhangen. De eerste is om het zo maar eens te zeggen, een psychologische. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon bijna niet te doen om dit soort werkelijkheden tot je door te laten dringen. Het is, het is ontzettend moeilijk om dit soort boodschappen te verteren. Ja, want ik weet zeker dat als ik, van... huis, als ik nu naar huis ga. Ik, want dit verhaal hebben we natuurlijk al vaak gehoord ook in het ja. geval. Menno, jij hebt het nog weer vaker gehoord dan ik, want je werkt hier alweer langer. Mm -hmm. Maar dan kom je thuis en dan vertel je dat iemand. Of je deelt het met iemand. Of ik weet nog wel, een paar weken geleden hadden we een gast die mij vertelde: van nou over 10, 20, 30 jaar is er gewoon geen vis meer. En dan kom ik daar, en dan ja, mensen halen mijn schouders op, op mijn vader, zo'n vader zal dat niet lopen. Precies, en bovendien ligt er een visje in de koelkast en, ja, en de, de schappen muilen ja. nog, nog uit. Waarom, dus is, waarom drinkt dat niet door? Uh, omdat veel van die analyses, die komen tot je via de wetenschap. Dus jij ziet nu in je dagelijks leven, zie je daar nog verrekte weinig van. Um, en, en je moet je dus gaan verbeelden hoe het zou kunnen zijn... als die wetenschap gelijk heeft. Mm -hmm. En die wetenschappers die zijn ook buitengewoon bezorgd. Dat bleek op die conferentie ook die ik uh, noemde. Maar dat staat dus echt letterlijk ver in de tijd van uh, ons dagelijks leven af. En daar zit dus die valkuil van die traagheden. Uh, op het moment dat je het echt begint te zien... dat je de, de confrontatie met die werkelijkheid krijgt... ben je dus eigenlijk al te laat om in te grijpen. Ja. En, uh, dus ja, ik zie het ook wel een beetje als een soort rouwproces. Uh, als een, een geliefde doodgaat dan is het eerste wat je doet, is dat ontkennen. Het is niet zo, het kan niet zo zijn. Ja. En nu dreigt als het ware je levensstijl dood te gaan. Uh, en dus is de eerste logische reactie, nee, dat kan niet zo zijn. Het, het is niet waar. En er komt een tweede factor bij, en misschien is dat ook goed om te uh, noemen. Er is, met name in de Verenigde Staten, is er ook een, een actieve... Uh, door belangen gevoede uh, ontkenningsindustrie, laat ik het maar zo uh, noemen... Dus een hele serie van zogenaamde denktanks en instituten... die gesponsord worden door uh, fossiele brandstoffen, soort, mijnbouw, Het valt wel mee, soort, lobby. Het, val, het is niet zo, lobby. Okay. Uh, die, die brengen een voortdurende serie van rapporten, pseudo-studies... Uh, pseudo-experts enzovoorts in stelling... Mm -hmm. die voortdurend afscheiden... nee, maar het ijs smelt helemaal niet... en de temperatuurmetingen zijn onbetrouwbaar... en de modellen kloppen niet. En in de prehistorie is pre het ook een keer gebeurd. Uh, ja. Noem het maar op. 10 ja. uh, ja, graden warmer scheten, dus wel hebben we voilà, het over. Dus, dus klimaatverandering was er altijd. Dus nu kan het ook niet door de mens veroorzaakt zijn. Ja, bosbranden waren er ook altijd. Ja. Maar die kunnen wel degelijk natuurlijk door de mens veroorzaakt zijn. Maar dat moeten ja. we niet onderschatten. Er is een enorme uh, uh, serie van activiteiten... Die een, ja, ik noem het maar een, een soort parallel universum heeft uh, geschapen. Ja. Waardoor degene, de, de psychologie van eh, toch al moeilijk kunnen zien wat er aan de hand is... nog eens extra gevoed wordt door ogenschijnlijk wetenschappelijke rapporten... studies, analyses, noem het allemaal ja, maar op. Ja, een, een, een thematiek waar je kort geleden ook nog een essay over uh, schreef, toch? Ja, klopt. Een ja. jaar geleden heb ik oh, een essay... Wat is kort? Ja. geologische tijdschaal van de Dinosaurus. Dinosauriërs is het kort. Um, <laughs> om nou niet bij de pakken neer te zitten, want zo zijn we ook nog niet... komt de Club van Rome ook met een aantal oplossingen. Kun je daar kort je licht over laten schijnen? Uh, ja, uh, Randers probeert een aantal aanbevelingen te formuleren.. op basis van zijn analyse en, en zorgen. Maar ik vind eerlijk gezegd toch dat hij daar de, de lezer ook een beetje in de kou laat uh, staan. Um, hij, hij gaat wel in op zijn eigen vertwijfeling. tijdens het maken van uh, dit soort uh, rapporten. Uh, maar als hij het dan heeft over. Maar, maar hoe kan je dan tegen de wereld aankijken? Uh, uh, hoop, verwachting, uh, niet mm -hmm. somber worden... ja, dan moeten we het toch doen met een half paginaatje in dit boek. Dat is maar niet de, uh, investeren in schone energie nog veel meer. Ja. Uh, de, de voetafdruk verkleinen van he, wat, we op, op, uh, wat we verbruiken aan uh, aardse producten, zeg maar. Uh, en uh, meest opmerkelijk, de bevolkingsgroei moet uh. teruggedrongen worden. Ja, hij zegt eigenlijk meer dat is een resultante van de veranderingen in je economie... Uh, en dat, dat zie je ook wel in andere, andere uh, prognoses... Uh, als de welvaart gaat toenemen, neemt ook de uh, bevolkingsgroei uh, af. Ja. Dus hij bepleit maar beperkt een actieve bevolkingspolitiek. Hij zegt dat het voor een deel vanzelf uh, gebeuren. It's the economie, hij... stupid. Ja, uh, als, <laughs> daar, als iedereen de allemaal rijk wordt, dan, uh, dan krijgen we minder kinderen. De essentie van zijn analyse is eigenlijk dat die economie wat minder hard kan uh, groeien doordat uh, grondstoffenschaarste begint op te treden... doordat uh, de functies die de natuur nu gratis aan de economie uh, uh, geeft... Uh, steeds minder worden. En daardoor is er steeds minder mogelijkheid om die expansie door te nemen. Ja. En daarmee ook minder ruimte voor weer verdere uh, economische groei. Ja. Uh, Jan-Paul van Soes, we maken een einde aan dit gesprek... maar hoe gaan we nou, uh, hoe gaan we nou verder? Zullen we dat ik stappen ja. weer het kapitaal uit? En dan? Ben je dan nog een opgewekt mens? Of uh, denk je het is ook allemaal waardeloos ook? Nou ja, wat mij betreft geldt eigenlijk de uitspraak... die Václav Havel ooit uh, deed. Die zei, hoop is een kwaliteit van de ziel... en dat is niet afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt. Dus het punt is, en dat is ook een deels de boodschap van Randers... zoek nou maar gewoon niet naar wat er in de buitenwereld aan het gebeuren is... als je uh, actief wil worden... Maar maar kijk naar je eigen uh, motivatie, je eigen drijfveer. En probeer daar dan de juiste dingen bij uh, te doen. Hadden we niet een slogan uh, ook uh, uh, in die en, en, en In zekere zin, <laughs> sluit dus dan ook maar nadat je het eerst tot je hebt laten doordringen. De ogen voor wat er in die wereld gebeurt. En doe datgene wat je te doen hebt. En dat vind ik wel een mooie uitspraak. Ik heb ja. die butten nog op mijn uh, schoolpukkel. Uh, zitten. verbeter de wereld, begin ja, bij jezelf. Het wel. Ik ga maar weer eens op een jas maken. Dat ik, ik maar eens doen. Jan-Paul van Soest, duurzaamheids- en milieuadviseur en schrijver. en uh, Heel harde bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ook Yvonne Kronenberg gaf hier bij ons toe... dat ze verschrikkelijk fan is van de venolijn en met haar velen. Nog even terug naar een staartje van de venolijn. Het nummer nog één keer, 035 6711 338, voor deze melding. Door de Friesen uit Arnhem. Gisteren zijn de eerste negen koolmeisjes uitgevlogen. Er ligt nu nog, of alweer, één ei in het huisje. De pimpelmeisjes zijn hun twaalf jongen nog druk aan het voeren... Het is prachtig te zien hoe beide netjes van heel verschillend materiaal zijn opgebouwd. Terwijl ze toch op zes meter afstand van elkaar hangen. Dat was de Venolijn, dit was Vroege Vogels. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Laten we daar dan maar mee eindigen. Deze prachtige mooie dag. Um... Kijk nog even op onze site. Daar vindt u de, de vraag over de reportage van uh, met roofvogelkenner Rob Belsma. Beantwoord de vraag goed en maak kans op zijn boek Mijn Roofvogels. Dinsdag in Vroege Vogels TV. Kan de vos een rol spelen in de oplossing van het ganzenoverschot in Nederland? En we duiken in de wereld van professionele boomklimmen. Menno, jij bent de boom ingegaan. Ik ben op zoek gegaan naar de bever in de biesbos. En of ik die heb gevonden, nou en of. Het was fantastisch. En uh, wij zijn er volgende week weer. Exclusief in Studio Itzerna. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Ik was al blij met mijn kind, dus ik dacht, moederkoek, dat laten we maar buiten. Dit zijn de kinderen van alle binnen de moeders en die leggen wij in handen van de heer. Ik ben zonder koos, ik heb een keisneeg gehad, dus ik weet me goed niet. eens zand er wel en dan hoop ik. <laughs> Want hij weet, veel beter dan wij, wat ze nodig hebben. Smaakt dat naar meer? Luister dan, vanavond, kwart over zes.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 Dus, voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Hallo? Hé, hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant?